Nu erg belangrijk, nu dat hier zal die ons alles helder maken voor ons. Wat nu eigenlijk die ontvangen, Wat is dan wat wordt ontvangen, cetera, en ook meet, meten, meetbaar, etcetera. Ook het mechanisme geweldig op de volgende op de linkerkolom, in de linkerkolom staan dingen die geweldig ons. Inzichten en onze bevattingen zullen enorm doen, um, groeien. Acht, de rechterkolom acht. Volledige concentratie. Absolute, absolute. Dus niet volledig absolute wat het op dat moment het überhaupt mogelijk is. al je o krag te heen. Acht. We ze še omer. Na mila we atar la negen. bit lat meya vishiv in elef atri. We ze En dat is wat de zogar zegt Na tílle gagu mila hij neemt dat woord, we, we aterla en bekroont, we bekroont hem, uh, in het Hebreeuws is het vrouwelijk, het woord is vrouwelijk, en bekroont haar negen betlatmea met 370.000 kronen. דובלה פרות. פירוש, תראית לך. תראו, כי אז משפיע לה המוכין הנזגבים דעתיק אלף עצמו, שהם חובתום, שכל אחת עולה מאה תוולף אלף. כי ספירות דעתיק Hen kol achat, mifhinaat, dertien, meia, elf, kanal Negen, na de dubbele punt. Virus de uitweg. Tien, kias maspia laha mochen, want dan, hij geeft haar de mochen. Aan de nukwa, geeft die de mochen, de atik geeft aan haar de mochen. En niets gavim, het hart de mochin, niets de attic at De mochin, de verheven mochin van de atik zelf. Shehem, chobetum. En de mochin zijn altijd, welk, wat zijn de mochin? Hochmain, bina, intiferet en goed. Dat zijn de mochin? Vier aspecten van de mochin. Shekol, ahat, ole, Meja, 11. Dat elke daarvan is 100.000. Eh, eh, ja? In de 100.000. Die sfera de Aetik 12 van de sfera van de En kolach gaat me genad mea 11. Elke daarvan, elke sfera van de aatiek, is in het aspect. 100.000 zoals boven, zoals, boven, zoals boven gezegd. Dan hebben we ja, dan hebben we vier vieroot van ja vier mogen. Hoogmaar binnen die dan zou zijn zou dat normaal moeten zijn volmacht, absolute volmachtheid, zou zijn dan 400.000. Maar wij hebben alleen maar 370.000. Wat is ook gezegd. 13. אל ההפרש הוא כי בשלישים פרטים העליונים שלח החוכמה ששם סוד משלישים הוכי פרטים נכבד ועל השלושה לא בא זה שעף על פי שהיא מקבלת ונכבדת גם מכר זה יפנטים דחוכמה דעתיק שהן שלישים אלף העניינים אחתים כמו שאומר לאל עם כל זה 11, 19, 20, Lotuha Lanukwa Lalot Ulaal Bijs 20 Kijk wat hij zegt Ella 13, Ahefres, maar het faschil is. kieba baschlischima elionim, shela Dat in de 30 bovenste van de chokma. Dus drie maal tien. Shesham dat daar is het geheim. Zoals uh, wij vinden dat bij David. Herinner je nog? We hebben dat ook een keertje geleerd, niet zo lang geleden, bij de beschrijving van de David. Koning David had, David had dertig helden. En daar stond het geschreven dat, dat het niveau van de van die, van die, de, de dertig wel allemaal hadden hun dienst gedaan. En dat, maar de, de, de drie eersten, dat men kon niet bereiken het niveau van de drie eersten. Alle dertig maakten als het waren één geheel, dertig helden. Maar de drie eersten bereikt niemand, de anderen konden niet bereiken de drie, eer, de drie eersten. En dat is dan de, dat is dan de hint. Wat staat bij de David, koning David, dat is dan de hint van wat wij nu leren. En dat is, is zegt hij, uh, dat daar is, hier is dat de zot, het geheim van wat geschreven staat daarover, die dertig helden van de David, kan koning David. Mishlesheim haag in je baat van de, van, daar het vertellen, van de dertig daar. Uh, dat is wel, dat is wel. Er Of loba, maar tot de drie, tot de drie. Zij niet tot, niet, to, reikte, reikte Zij reikte niet tot, ze niet tot de niet drie. Okay. We zullen zien. En dat is dat status uh, en dat staat de bron. Shmuel Beth and perk kaf gim. Klomar. Klomar, that will say, zesti. She alf alpi, mekabelet dat ondanks het feit dat ze nukwa ontvangt, wenig bedet en wordt geëerd, en wordt geëerd, gam mi gimel, ...migar, de gogma... ...ook van de gar, van de gogma... ...van de atik. Dus hij ontvangt wel... ...in het algemeen ook... ...ook daarvan. Dan komt een zekere... ...zekere... ...zeker schijnen. Shehen, Shlishim... E ...elf, heilunim... Dat, ...dat zijn de bovenste... ...ontbrekende, zoals men zegt... ...de bovenste dertig... ...duizend... Dus drie maal dertig, ja, dat is wat ontbreekt. De gar, de gar van de bovenste, de gar van de chogma. Iedereen begrijpt het? Dus elke sfera heeft tien, ja of niet? Dan hebben we, kijk, hebben we chogma, bina, wat zegt hij dan? Vier. Hochma binnen bina, tieferet en malchut van de atikjomen, ja? Dan, elke daarvan heeft tien sferot, ja? Chogma heeft tien sferot En elke sfera, van de gogma heeft nog 80. Ja? Dan hebben we 100. Gogma heeft 100 100. Bina, binati feret en goed, Ja? Dan zegt je tegen ons dat dat die drie onderste dus binati feret en goed, die blijven wat die ontvangen ze wel. 300. 300.000. Honderd. Maar van de gogma ontvangen ze ontvangen ze ja, ontvangt zij alleen de zeventig. Ja, zeventig. En niet de bovenste dertig. Dus de zeven spheroot, de zeven onderste spheroot van de chogma, ja, die zeven, elke heeft tien, dat ontvangt zij wel. Maar de bovenste drie, drie maal tien, ontvangt zij niet. Dan zegt hij. Waarom zegt hij dan dat zij wel ontvangt? Om natuurlijk alles komt... Uh, in het algemeen natuurlijk ook gar schijnt ook uh, aan de nukwaar. Maar of zij dat ontvangt zelf, dat is iets anders. Of daar massag massag daar is, dat is iets anders. Maar even goed, goed kijken. Dat zegt je dus. Klomar zes die. dat dat ont, ondanks het feit dat zij ontvangt en geëerd wordt ook van de gar van de chokma, of ook van de drie eerste van de chokma van de eitig. 17 Schoen shlashim elf, dat, dat zijn de, de dertig boven, de dertig duizend, de bovenste dertig duizend. Achting, k'mo schoemerle, elso als hij zegt, bovenaan im kolse Hele Lishim, elf, at smam lotu hala nukwa lalot, desalniettemin, toch, tot de dertigduizend zelf, dus die dertig, de drie bovenste van de chokma, lotu nukwa lalot, let op, kan de nukwa niet opstegen. Ule halbish mamash, en zij, Daadwerkelijk bekleden. Dat kan ze niet. Kijk, het is één ding om te ontvangen van een hogere. Ja? Je kan ontvangen van een hogere terwijl je lager staat. Ja of niet? Maar het is heel iets anders om te bekleden de hogere. Dan kom je precies op hetzelfde niveau en dan kan je bekleden. Dat is dan ontvangen dan eh, de mogen direct van die hogere. Dat is wat hier niet het geval is. Door die drie, drie bovenste van de Gogma, daar, daar die bekleedt zij niet. Zij ontvangt wel van hen, maar van boven, als het ware, zij bekleedt zij niet, maar zij ontvangt wel. We zullen dat leren in de geweldig, in de tes. We zullen wel, geweldig leren wat dat betekent. We zullen dat leren hoe dat komt dat ook het heet ook, heet ook agranat, agranat, agranat, agranat roche, dat betekent het buigen van de hoofd, hoofd van de atik naar naar dat is dan één keer, en als de hoek was staat in de Arigampin, dan, dan ontvangt ze ook van de atik. Maar dan atik, als het ware, buigt zich naar haar, dus geeft haar via, via de Arigenpien. En als de Nukwa staat, of zo staat, in de, in de, in de, bij de Aboeima bijvoorbeeld, dan is het twee keer bijgen, Dus Dan buigt zich Aboeima naar de Chaya of naar de Aboeima. Naar naar naar right? En nog een keer, van de nog een keer, naar de Aboeima. Dat zullen we zo'n verschijnsel leren, maar dat betekent dat de Nukwa niet bekleedt de Atik Volledig. Duidelijk. Ze bekleedt bekleed wel, ik maar alleen tot drie bovenste. Die drie bovenste bleven uit bovensteken. Dat hoofd, het hoofd van de gogma bekleedt ze niet. Duidelijk. Ze ontvangt daarvan. Daarom zegt hij dat zij wordt geëerd daarmee. Maar zij bekleedt ho het hoofd niet. Dat is natuurlijk ook wat wij zeggen dat het na de do, tot de gmarti ook dat kan we niet ontvangen. Nee, right? dus drie. Dus kijk nou wat die zegt ons. Um, Achting uh, mm -hmm. <coughs> uh, twintig. Wat daar am hoe kihm ga mit Gam, 21. Shlishim, 11. Eil, Hij Hanukwa, mit 22. Keneer befneid, avuka. Hij gaat het anders, hij verbindt het niet met het wat ik had gezegd, met de Gmartikun, ja, met het komst van de Mashiach. Hij zegt het anders, kijk nou wat je zegt. Waarom zei hij niet? steek waarom ze niet opstijgt naar de gar van de naar die dri naar die dertig duizend. Waarom hoe en de reden is de reden is dat ze niet bekleed die drie bovenste van de kochma. Kijk iemand hij het aan me laat beschikken dat zou dat zou zei ook de dertig duiz, deze dertig duizend bekleiden, Haïtah Anoukwa met Batelebo, dan zou de wel, zeggen dat uh, de niet gaan, of zeggen, opgeheven zou worden. Net zoals uh, de schepping, ja, de schepping moest toch wel, de schepping, daarom hebben we ook een lichaam, om niet op te gaan in het licht. Anders zou de mens, als is geen lichaam, dat is weer doodgaan, de mens doodgaat. Dan de ziel, natuurlijk ook, daar zijn ook, moment stap voor stap, maar de ziel vertrekt dan hier op van aarde, en daar is geen, geen belemmering. Maar vanwege, omdat wij, daarom de mens zit in het lichaam ook, om hier ook, dan blijft die hier functioneren. Zo is het ook hier met de nukwa. Zou zij de nukwa eh, ook bekleiden de drie bovenste van de gochma, dan zou dat als licht worden, als mogen zou worden. En de hele bedoeling is niet uh, is om, is wel om daar het licht te ontvangen en dan weer te brengen alles naar beneden. De hele bedoeling om niet daar zalig te maken, maar hier zalig te maken. Duidelijk, daarom al die, al die uh, verhalen om daar zalig te zoeken, zaligheid zaligheid te zoeken. Dat is allemaal natuurlijk uh, een mooie gedachte, maar het is niet... De bedoeling, that is, daarmee natuurlijk ontloopt men het geestelijke werk. Dan zegt men, daar zullen we wel ontvangen, maar niet hier. Hier moet je aantrekken dat. Dat is, is het werk wat wij we doen. Uh, de, ah, dan zou zij opgeheven worden tenans, uh, in het licht van de drie eerste van de gochma. Kenner zoals een uh, kaarsje. Voor een kampvuur. Als ja, well. je probeert het met een kaarsje tegen een kampvuur. Natuurlijk dan zie je niet de kaars meer. Dan gaat het op in een kampvuur. Omdat dit lichter is natuurlijk. Dit minder kracht heeft dan een kampvuur. Precies hetzelfde zo so is Noekwater ten aanzien van de drie bovenste van de hoogte. 22. Lachen, een name kabellet, me aatik, 23. Rak, sha, 11, atrin, gainu, dalet, meot, 11, 24, pachot, schlischim, 11, mitaam, hamor. Daarom, let op wat hij zegt ons. En het is daarom belangrijk wat hij nu zegt ons, conclusie. Daarom zij ontvangt van Atik, Dimnoekwa ontvangt van de Atik alleen, sha, shin ein betekent 300, shin is 300, ein is 70. 370, 11 is 1000. 11 ja, is als 11, 11 is 1, een, 1. Ja, een. Maar 11, precies hetzelfde wordt geschreven, dat is 1000. Als je dat klein getal maakt is alleen maar 1. 1000 en één is hetzelfde alleen maar nulletjes daarachter komen. Maar de essentie is één. Daarom zegt hij, daarom ontvangt de nuke van artikel alleen maar 370.000 kronen. Aha, kronen betekent dat het mogen is, Eigenlijk, Mogen ontvangen. Niet alleen, zoals het normaal dat wij het hoogste wat men kan ontvangen is wak. Ja, wak van de, het lichaam van de, wak van de mogen. Ja, alles. We, we kunnen ontvangen alleen maar zestienden van de mogen. Wak van de mogen. Maar hier ontvangt men dan kronen. Kronen betekent, betekent gar. Men ontvangt wel gar. Die, die rechtvaardigen die door dat, door, door dat woorden, die woorden te vernieuwen, ontvangen ze wel gar. Zie je dat? Gar, kronen betekent gar. Maar niet alle gar. Drie bovenste van de gar, van de hochma, niet de Heino, Dalet, met 11, dat, me dat wil zeggen dat zij ontvangen, die Zinukwa, de Nukwa ontvangt. 4.000, sorry, 400.000, min 24, min, nee, sorry, 24, de lijn 24, dus 400.000, min 30.000, met de Amamo, zo is het uitgelegd. Dus Duizend. 500. <laughs> en nu ga je veel, veel concentreren Je <laughs> jezelf. So. Nu gaat je ons erg geweldig iets. <laughs> <laughs> met die dat is het. Het is echt uh, bedacht erg speciaal. Nergens heb je dat in de wereld, zo so met die leentjes, wat wij, dat wij die numeratie van die regeltjes hebben. Dat is gewoon uh, iets speciaals wat van boven kwam, moet ook misschien. Niemand heeft het idee. Ja, ik ben nooit, ik ben nooit, nooit tegen gekomen, zo. Maar goed, stap voor stap. Komt wel moment dat we dat ook niet nodig zo hebben. Dat is niet belangrijk. 25. We ze om er. Ah, Hij, Mila, Mila. Tasat, we salka, we nachta, 26, we tabida, rakia, had. Kijk nou hoeveel bepalingen hij heeft. Opsommingen van handelingen. We zes, en dat is wat hij zo over zegt. Ahi, Mila, dat woord. tasat, die steekt op. Die, die vliegt, zoals een vliegtuig. Huh? Vliegt hij ook dat dus? Dus die vliegt, we en steigt op, we en daalt af. 26. Vita Bida rakia hada en wordt tot één uh, uitspansel. Geweldig had je ons dat nu uitleggen. Dubbel tent. Zat het perusho vliegt. Wat betekent vliegt? Tassad. Ta ja, so, ah, Tassad betekent, van het woord Tass, betekent 27. Mufhefet, lemala, die stijgt naar boven. Zie je dat? Je kan niet ontkomen, je, je zit in jouw naam. In het Jiddisch <laughs> spreekt uit dat het ja. ja, ja. Ja, in het Jiddisch ook, zo Stasis wil we zeggen. Vliegen. Dus, de, uh, dat betekent dus, Tassad betekent, nou, vijf het lemala, dat zij denuk was steigt, of vliegt naar boven. We we besalken, en bestaat ook nog twee begrippen zo. Vliegt naar boven, viesalken en steigt op. Wat betekent dat? Hainu. Shehi 28, mala, orgo, der mi lemala. Dat, dat betekent dat zij doet oorgozer opstegen van beneden naar boven. Punt. En kijk, beide dus Je moet eerst, eerst vliegt zijn en dan stijgt zij op. Um, we nachten ze 29 a oorgozer je redet in Or Yashar ja, 30, Mimal Alemata. Zo hier in de linkerkolom geweldig, de mooiste plaats is waarbij de zivouk wordt word beschreven. Op welke manier? Het is erg belangrijk om dat hier te krijgen, de feeling voor zivouk, wat het is en hoe dat allemaal plaatsvindt we nachten en nachten en zij daalt af, wat breken daalt af in de zog ze ari deed 29 haar oor gozer, dat door het oor gozer Allah die ze mala die zij, dat zij op, op deed steken you read it. him oor yashar. dat zij daalt met het licht oor yashar. 30. Mimala lemata Van boven naar beneden. Punt. We it abida rakia hada. 31. Shalidei al-Bashad or Joser le or Yashar. Nasa sham rakia e Kijk nou wat hij zegt ons. it abida en het is en het wordt een. Uitspansel. Wat betekent dat een uitspansel? En daar wordt wo één wo wo uitspansel. Wat betekent dat? 31. Shalidee albashat oor gozer le oor yashar. Dat door het bekleden van oor de oor yashar, dat oor omhult, dat oor yashar, dat daardoor Sasham is daar geworden... Rakia acha echad, Ein uitspansel. 32. Wat is dat? wat Kyoto Kioto ha Shenitkan da malhut. 33. Le halot or higia le Alidei ma tovim. 34, waar man... ...she haalu... ...nachat ruach... ...lejotsram Anal. Punt. 32, Ik gaat ons uitleggen. Ki otoge van ...wan die massach... ...she niet kan van ...die in de malchut is ingesteld... ...wan de malchut steekt op naar boven... ...gesteek op naar boven... naar de p van de atik... ...met haar masach natuurlijk... Oké, okay, massag, zij heeft dat, dat massag verdund. Maar de massag is er. Dus dat de mas, de, op die massag die ingesteld in de malchut, is ingesteld in de malchut, de lot orgo zer, om orgozair op te doen steken. 33, shehu, hegiel en Dat die welke massag bereikt had de hukwa, die massiem tovim, door de goede daden, door de goede daden van die, van die volmaakte tzadik, Ja, die heeft, kijk, wat doet de volmaakte sadik Hij brengt, hoe, hoe werkt dat? Iemand die doet man opbrengen, ja, de goede man, dat van goede daden die doet een, een rechtvaardige. Wat doet die? Die man van de lagere, die, men, die, die mens die dat naar boven brengt. Het is natuurlijk grover. Veel grover dan de kracht van de malgoed. Ja of niet? Malgoed, waar bevindt zich? Ja. En de mens, waar bevindt zich de mens? In Bia. Ja of niet? En de waar bevindt zich in de absolute? Dus als dat, dat woord wat de mens omhoog brengt. Ja? Dat woord, de kracht. Dat gaat zich toe, toevoegen aan die malgoed. Aan haar, aan haar massag. Duidelijk. En dat geeft aan haar dat extra grofheid. Aan haar massage, duidelijk, dat woord dat iemand van beneden doet opstegen naar de malgoed, dat maakt bij haar extra massage. Op dat massage dan, iedereen begrijpt het, dat woord dat van beneden wordt aange, uh, vernieuwd, dat komt naar boven, naar de noek, en, en doet haar een toevoeging uh, aan de, van de massage. Haar massage wordt toegevoegd door dat woord dat naar boven komt. En dan, wanneer zij komt in de attic, aan de P van de Atik, komt het licht, or shar naar haar P, naar haar massag. En in haar massag zit dat stukje toegevoegde massag van die Tzadik, van die rechtvaardige die dat man heeft opgebracht. Nou, en op die stukje, op dat extra uh, massag, dat van, die, van het woord wat iemand heeft geleerd hierop. Dat. Daarop komt het licht en dan wordt eh, extra wat zij ontvangt eerst. En dat geeft ze ook aan die zij. Okay. Dat is wat hij zegt ons. Massaag, want die dat die ingesteld is in de Malchut. Malchut altijd heeft de massaag, la lot Kedelaalot, orgozer, om op, om orgozer op, op te doen steken welke extra stukje massach dat is mijn toevoeging. Welke massach is toegevoegd, is gekomen, toegevoegd aan de Nukwa, al-idee door, en de laatste woord is afkorting, massim to door de goede daden, 34. We man en door de man van die man die van die de Torah leren. Shehalu, die opgestegen waren van beneden, van onze wereld, naar die maar goed. Kedele haspia, het op, om aangename het aangename te doen, naar aan hun schepper. Dat is waarom doen we dat op naar boven, om het aangename te doen aan de schepper, en niet vragen om, geef mij dit, geef me geld, geef me dat. Dat is niet wat, de, dat is, de, de wereld is niet zo geschapen, dat is wishful thinking. Dus men wil dat zo zien voordat men, men ontwikkeld wordt geestelijk. Men wil natuurlijk alles pakken van de schem. Geef me dit, geef me gezondheid, geef dat, geef dat allemaal, totdat de mens volwassen wordt. Maar waarom doet men dat? Waarom doet men dat? Om aangename te doen aan de schepper. Dat is wat hij zegt. 35. Nee, met Aha, Zivouk Sena Allah nadat, na de zeeboek die op deze massag is plaatsvond. Van dat stukje extra massag ja, dat kwakomt uh, veroorzaakt is door die iemand die dat hier op aarde, dat heeft veroorzaakt. Guna sa, de linkerkolom leeft in atrakieën, deze massag is geworden... Tot het aspect rakia, tot het aspect uitspansel, dat woord dat de mensheid eh, naar boven gebracht, naar qua krachten, dat woord uitspansel. Shederach, Bo, Masidi, Matsadiki, dat op ook belangrijk wat die Waardoor, dat langs, wa, la, waar langs eh, de rechtvaardigen bevatten, bereiken, bevatten dat niveau van deze woek, dat over die massag gemaakt wordt. Hij gaat ons het zo uitleggen. Dus op die massag, dat was Orgozer en Orjasar. Ja, dus nu in de Orgozer en Orjasar. Orgozer, als de Orgozer komt van de Malchut, dan, ja, duidelijk, Orgozer, dat komt van de Malchut dan maakt ze zich ontvankelijk. Eerst gaat ze dat afstoten, dat oriashaar. Daarna gaat ze berekening maken van wat kan ik ontvangen. Deinlijk? En zij gaat dan de massag, de malgoed gaat, mal gaat maar, via de massag, het licht oriashaar verbinden. Deinlijk? En natuurlijk doet ze dat omhoog, dat kracht. En daardoor komen natuurlijk in haar poren poren, pore, als het ware, ontstaan in haar poren. Dan hebben we boven, boven de malgoed, hebben we dan tien sferot van uh, uh, roos, ja, sfeerrood van het hoofd. En daardoor kan, kunnen al die rechtvaardigen van beneden kijken naar boven. Net zoals het plaf plafond, ja, via het plafond, gaat zich als, de malgoed gaat zich als het ware verdunnen. En dan men daardoor als het ware van beneden kan men zien... Door het plafond... door, door het plafond kan men zien... Uh, wat daar op de hogere traptreden is... en daardoor is het... de, de rechtvaardigen... die kunnen dan ontvangen dat. Dat is, als je ziet... dan is het net of dan kan je dat ook licht ontvangen. Het doet er niet toe dat het daar... plaatsvindt, maar men kan dat ontvangen. Dat is wat hij ons vertelt. Dat door dat... door dat uitspansel... dus door deze massage... Uh, kunnen de rechtvaardigen zien, bevatten betekent, uh, dat niveau uh, uh, <coughs> van de woog, die daar op die mal goed is, heeft plaats gehad. Twee. Vajnyangu. Drie. Kasha Madriga redet la tzadik in dera karakia. Nim zet vier, balavush, labeshet balavusch, anim shah, miharaqia hahu. Vijf. Schehub hinat orhus hozer. Omid hafech, miharaqia ulemaata zes. Im haor shar, she miharaqia ulemaata we gaan hier baa 7. La ze. Hier is geweldig hoe je ons dat vertelt. Dus ik ga het niet eens hoeven uit te leggen. Wat hij geeft is geweldig. En nu absolute concentratie. van wat, wat het hier op deze pagina, op dat stukje van de pagina staat. Dat verandert je leven. Dat gaat jouw inzichten geven. En licht je zal ontvangen. Gigantisch. Uh, als je dat goed nu volledig jou concentreert, om daar te zien wat het woek allemaal doet. Dus wij zijn beland op het uh, moment, dus begon ik iets uit te leggen, maar het hoeft niet eens. Dus hij zei dat door deze, door dit uitspansel in de massage uh, de tzadjiken, de rechtvaardigen, kunnen bereiken, zien en bereiken, bevatten uh, wat, wat daar door die massaag is, wordt tot stand gebracht. Let op. En de kwestie is drie. Kasha amadrega, jure let harakia. Wanneer de traptreden die boven nu, boven nu, boven de massag hebben we nu wat? Or naar boven en oor ja naar beneden. En die verbonden zijn met elkaar. Ja of niet? Wat nu gaat gebeuren? Nu gaat de mal goed dat deze traptreden van die boven zij heeft ver verbonden. Nu gaat ze naar beneden trekken. Ja of niet? Wat wordt naar beneden getrokken? De in van de pijn naar binnen. Wat? Beide lichten. Ja of niet? Dat oorgozeer vormt ja, dan een huls. Ja, net als een huls. En binnenin is dat die oor dat van boven het hoofd is. Ja, of niet? Die beiden nu worden getrokken naar beneden. Dat is duidelijk. Beneden wordt dus, naar beneden, het is dus goed nu, gaat trekken dat licht wat, wat boven zei, oor uh, en oor zij gaat nu naar, naar binnen trekken. Dan beneden is dan de kilim worden gevormd door het oor And Darin is Nettelson-Hulz, and Darin sit at Orjashar. And that is what he said. Why Nyanho? And the question is three. Kasha a yoredet you read it, the Tzadikim der Acharakia. trap trade, Van Boven, the Massach, dealt af nar de Tzadikim, nar de der Haraqiya via die rakia via dat uitspansel. Nim zet het, bleek dus, vier. Met la beshet, balavosh, anim shach meer dat deze traptreden, dat wil zeggen dat oor Yashar, hij zegt niet meer oor Yashar, maar dat licht dat van boven kwam, dat licht bekleed wordt in de bekleding, in het, om, in, de omhuls, in het omhulsel, dat aangetrokken wordt van, die, van dat uitspansel. Welke bekleding is dat, van de uitspansel? Orgozer, ja, wat orgozer, ja, orgozer, dus dan, dat die traptreden betekent dat orgozer, dat nu aangetrokken wordt, onder de, ja, van de massag en naar beneden, dat die omhuld is met dat orgozer, ja, met het orgozer. Ja of niet? Goed opletten wat die zegt nu. Het is hier, wat, dat stukje van de pagina. Dat is voortreffelijk. Let op wat um, die zegt. En vijf, je dat Genaat orgozer. Dat uitspansel, dat is dan orgozer. Dus dat licht, je van boven naar beneden komt, dat binnen zit, dat. Van buiten is dat oor gozer, dat <coughs> binnen hem als huls. En binnen hem is die traptrijden. Dat oor jasar dat nu in, binnen die goed inkomt. En dat bereikt, dat bereikt die uh, tzadikim, de rechtwaardig. Amit hafegh miarakiye ulemata. Let op wat hij zegt ons. Welke oor gozer nu omdraait van de rachie, van de Massach. En gaat naar beneden, want, hij, want zijn kracht was wel in de, in de, in de Malchut. Wat was zijn, wat was zijn uh, richting van Orchuzer? In de Massach. Van beneden naar boven. Maar nu heeft die, hij heeft die verbonden dat Orjashar boven de, boven de Massach. En nu trekt hij dat naar binnen. Orchuzer is... Omhulsel, als omhulsel. En binnen hem, dat or ja Dat hij noemt dat hier, uh, de traptreden. En nu gaat hij dat nu, draait om. En nu gaat hij dat van de, van dat uitspansel, of dat massag, die gaat het naar, van boven naar beneden. Zes. Im a orja shar Met dat or ja shar. She mirakia allemaal welke or Yashar ja is. Van het uitspansel. Of de massach En naar boven. Dus hij trekt dat oor jasjar. Ja, oor jasjar ook met zich mee. Want hij heeft dat oor Gozer Boven de Malchut Hij heeft verbonden. Dat oor Jashar. En nu trekt hij dat. Trekt hij zelf. En hem met zich mee. Van de maalgoed. En binnen die maalgoed. We gaan hier, ba'a, zeven, la sagat, het En deze traptrede is nu, komt nu ter bevatting van de Sadiken Nu bereiken zij deze traptrede. Al-Malubashim zeba ze, die, die dat zei welke die bekleiden Al-Malubashim zeba ze, dat zei bekleiden elkaar wie. Dat oor Hoseur en oor Yashar, dat door de Massach heen kwamen, dat die, dat, dat ook berekende tzadikken. Acht. En nu, het is iets geweldigs hoe hij ons dat het mechanisme beschrijft van wat wij hebben geleerd. Hier nog meer concentratie moet zijn dan voor die, dan daarvoor. Volledig абсолют 8 וביור биура дварим гу ки эй мо хат לשלמות 9 шезаху лешлемут бай лалот ман лезивуг хагавотин газе иней хвар эйн קבלה багем багем михинат вело клуб уман шегалу аюрак кедей твалф легашпия вело лекапы обле фихах эем метакним им дертин гамасин то ви гаман вхината масах ленуква умах ширим לזיווק הגדול הזה שהה, שההכשר עצמו הוא פייפטין סוד אור חוזר האולה מהמסך של הנוקו ולמעלה זסטין כי כל האולה מימטה למעלה הוא סוד השפעה. Zij We dachten, ha we lullen het We als nasa het leven dat haken aachtin, We Oreoiljon. Ga Oreoiljon met labes nijhentin. B lavush, je moet het dat je word zie ik dat het niet goed is. In plaats van jut moet het Waf zijn. Ze een beetje doortrekken de laat de regel het Het eerste woord. De letter wa Jude doortrekken. En maken daarvan wav. Malbush, shell, or, hozer, aule. En goed goedleisster. Acht. U biur En de uitleg van de woorden is. eilu Want dat... Dat deze tzaddikim rechtvaardigen. Negen. die, die, dat, die deze volmaaktheid waardig werden. Om lehalot man, om man te doen opstegen. Le zivouk ha hal re Voor een, voor deze verheven zivuk Tien. Ineik, waar één Baha'i Mifjenat Kabbalah. Let op. Die hebben sie hier, ze hier. Zij hebben al niets van het ontvangen voor zichzelf. We lokloen. Absoluut niets hebben ze van het aspect voor het ontvangen voor zichzelf. Elf. Oeman, Shahalu. Let op. Waarom moet je dan, hoe kan je dan man opbrengen? Ah, man doen wij altijd. Uh, opsteken om iets te ontvangen, ja of niet, vanwege tekorten. En hij zegt dan, oh man Shalou, and zij willen niets voor zichzelf. Ze kunnen niet meer niets. Ze kunnen niet meer voor zichzelf iets ontvangen op hun niveau. En dan zegt hij, oh man Shalou, en de man die zij uh, hadden die zij deden opsteken. Was om alleen maar te geven en niet om te ontvangen. Olefichach. En daarom. Hem meta to wim. Zij corrigeren, als ik ware, corrigeren zichzelf met de goede daden en de man. Dertien. Daarmee, door, door hun goede daden en de man, doen zij Brengen zij een stu stukje tikun, niet altijd correct corrigeren, correctie goed is, de vertaling. Brengen zij ticoen, pginata massag van no de noekwa, euh, installeren zij, doen zij, leiden zij tot het instellen van de massag bij de noekwa. Dus hun man en hun goede daden stegen op naar de massag van de noekwa, naar de noekwa, eigenlijk naar de noekwa van de en daardoor brengen ze met zich toch wel een zekere grofheid. Niet grofheid, maar een zekere uh, damp, als het ware. Het is, nog, het is niet meer zware wens, maar toch wel een vorm. Ze vormen, dat, ze lijden, ze brengen daar een soort, een soort massage aan, de extra massage aan de noekwa. Uh, uh, dus zij dus brengen dat leiden daardoor brengen door hun goede daden en door hun man. Uh, doen ze, dragen ze bij tot het aspect massag van de nukwa. Dus alles wat ze op, dat is, komt dat als massag bij de nukwa. En magsheri moet nu absolute concentratie. Nergens kan je dat leren. Nee, nergens, absoluut nergens. Dus hier, dat stukje geeft jou redding, wat ik zeg. Dat stukje wat we nu leren, geeft jou redding. Eigenlijk, dat is wat my wat uh, absoluut. Dus probeer dat doen 100% nieuw koncentratie die net of als je dood so zou gaan en dan iemand geef je dan medicijn. Nou, jij gaat leven. Wat zou je dan willen? Je zou alles willen, alle concentraties geven. Dus probeer nieuw volledige koncentratie. Zelfs so mijn stem. Ik had opgeheerd hoger stem omdat. Net zoals je doet met, met je kinderen zou ik het ook zo doen. Doe dat, want dat is voor jou, dat is jouw leven. Let op. Uh, dat is wat hij zegt. Dus door hun goede daden en man dragen ze bij aan de massage van de noekwa. Elke goede daad komt daar bij die malgoed en wordt, vorm daar dat massage bij haar. Hoe en zij maken haar geschikt. Die malgoed veertien. Le zivug ha-gadol azee for deze chrout ze zivug. She ha hech dat deze cheschik zein zeta, dat cheschik zein self is uh, het de essence is found at 15 or chozer ha-ole veleke like or chozer Steigt op van de massa, van de nukwa en naar boven. Zestien. Die kol haule mi matale mala. En nu kol, cool, let op, dat is een principe. Want alle ieder die, alles wat steigt op van beneden naar boven, hoe so da spa, dat is, uh, that is the, in de sensie, dat is geven. Zeven. We dagit a kabalala en die, en die uh, stoot af het ontvangen voor zichzelf. Kijk nou hoe geweldig uh, wat hij zegt ons over dat opstijgen. Alles wat stijgt van, van beneden naar boven op, dat is in essentie geven. En dat stoot het ontvangen voor zichzelf af. 17. komen we as na sa de haka. En dan wordt, vindt de zivuk, de stoten de zivuk, plaats. 18. Imha Oreilion met het hoge licht. Dat wil zeggen met Oriashar. Met la en dat hoge licht oftewel or jasar met labes bekleedt zich nechentien, balavus in dat or choser dat steigt op en dat vond plaats in de p van de atik, waar de malchut steigt op, steigt op met die goede daden, met dat met de reshimon, met de sporen van de goede daden en de man van die rechtvaardigheid. 19. Ween, a Aor, red. 20. Mimala lemata. Umit labesh la or Hoser Arei hu ba 21. Le, -kab le kabalata tahtun De Leotot sadik, shehela 22, aman. Kikol haba mi le mala lemata Pirusho sheba le kabala. Goed oplet nu bijzonder belangrijk. Wehinei, en zihir, ha or ha jureb mala het licht dat afdaalt twintig, van boven naar beneden. Omitla bees or hoze en bekleed, of ingebed wordt in het oor Hozer. hoe ba, zie hier, dat komt, dat licht komt, dat van boven naar beneden komt, 21. Le kabalatatachton, dat komt ter ontvangst van de lageren, voor de lageren, van de lageren. De heino dat wil zeggen. Leotot, sadik, naar die tzadik, naar die rechtvaardige, die de man deed opstegen, de, de, des betreffende man deed opstegen. 22. Die hol haba le mata let op alles. Nog een keer, nog een ander principe. Want alles wat komt van boven naar beneden, pirushot, dat betekent kabla, dat het komt om ontvangen te worden. Punt heer Van, de heer Or, de heer Leon, de heer Leon, de heer Leon, deor heer Leon, de heer bekabela de heer Leon, de heer Leon, de heer de en dat is de absolute essentie van wat ik, wat ik wilde nu waar we naartoe kwamen. Dat is de quintessentie van alles. Deze zin. Let op. 23. Eenmaal begrepen dat, gaat nooit van je weg. Dan zal je weten hoe dat zit in elkaar. Kijk nou hoe je zegt. Dus die tzadik die ontvangt nu het licht. Ja, de tzadik heeft toch opgeroepen dat licht. En dat licht komt van boven naar beneden. En de tzadik wil niet ontvangen dat licht. Duidelijk. Maar de zadig heeft de man opgebracht. En nu komt een licht naar hem, dan, dan is het de zadig, gaat dat ontvangen. Dan is het net of het, uh, net of het een truc is. Ja oké, okay, ik doe lekker omhoog, het licht omhoog, man omhoog, en, maar dan zal ik ontvangen. Eigenlijk, dat is vaak, vaak komt het zo'n vraag op. En nu kijk je wat hij ons vertelt dan, en dan weet je dat, dan zal hij dat begrijpen, hoe dat in elkaar zit. 23. We zien dat Shachar Hayilion over het achthonde riekerakie, maar een aangezien het hoge licht oftewel de passeert naar op de weg naar de bij passeert naar de naar de trap vierentwintig. Der via de uitspanzu of via de massage hetzelfde. Of we zeggen uitspansel, of we zeggen massagen, hetzelfde. sa. Het blijkt dus, let op. Notel im op hinat lavoes, de oorhozer amirakia. Hij neemt dat licht dat naar beneden gaat, neemt met zich mee het aspect van de bekleding van dat oorhozer dat in de, de amirakia, in het uitspansel is. Hij neemt het mee, dat wordt net als huls. Hij hey, kan niet zelf naar beneden komen. Duidelijk, hey, oor Shar kan niet naar beneden komen onder de, vanaf de massage naar beneden. Hij hey, gaat mee, want niets verdwijnt in het geestelijke. Ja of niet? Boven de massage was hij bekleed. dat oor Shar was bekleed in het oor-gozer. En niets verdwijnt in het geestelijke. Nu gaat het licht naar beneden, Oh, door de massage. en je neemt mee natuurlijk, neemt mee dat oorgezer, dat hem omhulde boven de, de massage. ja of niet, dat is wat hij zegt. Dus hij neemt mee hem, ook dat de bekleding, bekleding, dat oorgezer van de, van de, van de, van de massage. en naar beneden, watag ton, let op, en de lagere, de trap Zoals in dit geval de, de Tzadik. Mikabel, Ha'or, Ha'ilion, let op, ontvangt dat hoge licht of dat Oriëchar 26. Toch levochozo ze binnen dat omhulsel. En dat is Oorgozer. Eigenlijk de mensen die rechtvaardigen ontvangt eigenlijk van buitenkant orgozer. En niet en niet het ligt oor oor oor je scharself. Kijk. U feder, maar ik had nog even federheid liggen. 26. Waar piru schul. Kigam 1 27. Sheba akoma la sagad datakto. Einu ne gene 8 20 bemaschehu. Ella 29, lefie middat ha-spa'ad, nachat rooch, le-jotzro. De heinu, bemiddat be, be ha-lawoush, shel or chozer ha-malbish, ella or elion. Nog deze zin, en dan zijn we klaar. Het is geweldig wat hij nu ziet, dat eigenlijk hebben beweegt dat behaald, als we dat nog even, dat horen en opnemen in hetzelfde. Waapirushu, en de uitleg is... Kigam Achar, dat ook nadat Shaba'a hakomala ha-sagata dacht, nadat dat niveau, de traptreden, kwam ter bevatting van de lacheren, hij no, geneigd was in de oorlog, absoluut niet geniet, let op, van het hogere, van het hoger van het hoge licht van het orjashar, hij redtelaf, dat naar hem afdaalt. Dat is duidelijk, dat hij de mens, niet geniet, dat lagere traptreden, niet geniet van het licht schar dat binnen de huls is. Maar alleen maar, hij geniet alleen van de mate van het geven, van het aangename, aan de schepper. Hij geniet alleen van de omhulsel. Omhulsel is, wat is omhulsel? Omhulsel, dat is geven. Dat is orgozer is geven. Dus de mens geniet, die ontvangt dat licht. Hij geniet niet van dat licht wat binnen is. Hij ontvangt het ook, maar hij geniet daarvan niet. Hij geniet van het omhulsel, van het orgozer. Orgozer is omhulsel, denk ik. Dus hij geniet van omhulsel. Omhulsel is, komt van dat orgozer. Dat hij uh, deed orgozer omhoog om zich in overeenstemming te brengen met, het, met, het, met de hogere. Dus uh, dat is geven, acte van geven. Dus hij geniet alleen, hij geniet niet, hij geniet niet van het hoge licht uh, dat afdaalt, maar uh, anders dan dat hij geniet van uh, het geven, van de mate van de, dat, waarin hij geeft, naar het roer het aangename, aan de schepper, aan, na, na, na het roog betekent aangename. En dat is ook nefeshroog. Ook, ook nefeshroog ook. Die twee lichten de, de, van chassadin. De heino, dat wil zeggen, dat wil zeggen, hij geniet in de mate van het bekleidsel. Van het omhulsel van het orgozer. Amalbish el al helion. Welke omhulsel, omhulsel bekleid, omhult dat uh, hoge licht. Duidelijk wat het is. Dus de, de, de tzadik, de rechtvaardige, die ontvangt nu. Hij geniet niet. Zijn bedoeling is niet om dat van het licht orejaarsharti te genieten. Maar hij geniet nu ontvangen. Wat doet die? hij? Hij ontvangt omwille van het geven. Dat is wat hij uh, doet. En de rest zullen dus we gaan verder.